Douglas kan een pasen naar de rechterkant van het veld. Rosales, Rosales zoekt de diepte met Boulikin. Maar ja, dat had uh, sowieso was de paas niet goed meer zin gehad als daar een laten we zeggen, snelle bewegelijke spits had gestaan. Dit heeft op deze manier niet zoveel zin. Ja, Boulikin staat daar toch op een eiland. Heeft nog geen fatsoenlijke bal gekregen. De spits van FC Twente. En uh, dat maakt het allemaal niet makkelijker op. Ik zie Engelaar trouwens warm lopen. En uh, de paai. En is dat uh, Van Ooijen? Zit hij ook... De bank, zo te zien wel, ja. Peter van Ooyen. Goede uh, jonge, talentvolle speler van, uh, van PSV. Uh, die zijn dus aan het warmlopen, terwijl Dick Advocaat aan het wijzen is. En ik dit allemaal kan vertellen omdat de aanval van FC Twente heel rustig en zeer secuur wordt opgebouwd. Nu met Tadic. Tadic uh, zet er even de sok in. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Chadli. Chadli met Manelib. Manelib loopt weer naar achteren, gaat er dan uh, in. Maar uh, dan loopt Chadli er langs, maar zijn schot wordt gekraakt. En dan neemt Wijnaldum maar voor heel eventjes over. Bal verliest Wijnaldum. Ver neemt over. Gaat er hard in in een duel met Strootman. Bal voor de voeten van Tadic. Tzatli kiest positie. Het gebeurt op 35 meter van het doel. Niemand op de linkervleugel. Daar uh, loopt Tadic dan nu zelf naartoe. Maar hij ziet dan geen uitweg meer. En dan moet de bal terug naar Brama. Twente neemt nu wel even bezit van de Eindhovense helft. Dat hebben we dus nauwelijks gezien, dat beeld. Kwartier nog, ruim 1-0. E nog altijd de voorsprong voor PSV. Dat zich zal realiseren dat Wijnaldum één keer scoorde. Maar dat twee of drie keer had moeten doen. Kortom dat de buis voor PSV al binnen had moeten zijn. Maar dat nog niet is. Zo leeft Twente nog. Krijgt Boelekin de bal uit een ingooi van Rosales. Neemt hij aan op de borst. Draait weg. Wordt eventjes vastgepakt. Niet gezien. Dan kan Marcelo de bal wegtrappen. Maar levert in. Blijft ver. Nu gaat PSV plotseling fouten maken. Gaat Strootman de hart in met een goede sliding. En heeft PSV de bal toch weer terug nu. Manolev loopt hard. Houdt zich dan in. Is even in gevecht met de bal. Maar houdt hem toch zich En heeft hij zo'n end gelopen. En wat gebeurt? Via de Rijk gaat de bal terug. Naar de keeper. naar Waterman die uh, maar weer is uh, voor het vervolg zoekt richting Matas. Matas afgetroefd in de lucht door Douglas. maar die gebruikt erbij zijn handen en uh, dat doet hij nu nog steeds, maar dan van ongeloof. Ze handen de lucht in van hoe kan een scheidsrechter nou hiervoor fluiten, terwijl uh, de vrije trap uh, snel genomen wordt door Hutchison. Was niet helemaal de bedoeling, maar hij kreeg hem terug van uh, Wijnaldum en nu is het de Rijk die hem weer speelt naar Mandollet. Objectief gezien is het in ieder geval een uh, interessant wedstrijd uh, om naar te kijken. Het is uh, een duel waarin voldoende gebeurt, waarin je niet verveelt. Dat is in ieder geval de moeite waard. PSV staat een kwartier voor de tijd met 1-0 voor. Het balbezit is voor Waterman. Bulekin loopt door. Waterman uh, besluit om de bal even mee te nemen. Zijn strafoproepiet bijna uit. En paast dan de bal naar de rechterkant. Lens kopt, omdat hij hoger komt dan Braafheid. Dat is merkwaardig. Dan komt de bal voor de voeten van Strookman, Die hem eigenlijk niet helemaal goed naar voren speelt, maar wordt gered omdat de bal eruit springt. En toch weer voor een van de PSV-voeten komt. Hutsunsen gaat dan lopen met de bal troot van de middenlijn, Geeft hem dan als hij omdraait. Omdat hij achtervolgd wordt door Tadic maar weer mee aan Marcelo. Marcelo nu op de Twentse helft. Kijkt en vindt dan Bauma aan de linkerkant. Bauma naar Narsing, Narsing wordt uh, opgejaagd en uh, blijft goed in balbezit. Sterk. Maar dan zijn uh, drie man uh, iets te veel. En Jesse kan de bal overnemen. En via Rosales wordt er uh, verdedigd naar Brama. Maar Brama gaat terug naar Benson. Bengtson kijkt richting de linkerkant. Want daar is... Uh, de drukte niet zo groot als aan de rechterkant. Ze houden het centraal. En Douglas kijkt weer naar de rechterkant. Maar ziet dat het daar nog steeds druk is. En er weinig mensen vrij lopen. En dat geeft ver ook aan. Loop maar door naar voren. Want daar kunnen we mogelijk wel wat doen. Bal, slechte bal van Douglas zomaar over de zijlijn. Uh, zonder dat Jesse ook maar in de buurt kan komen van die bal. Gaat de bal over de zijlijn en mag PSV gaan gooien. We hebben 76 minuten gespeeld bij PSV FC Twente. En PSV's voorsprong is broos, maar wel aanwezig. 1-0. Ja, ik zie bij Twente toch veel van die momenten zoals zo even. Waarbij uh, het lijkt alsof ze elkaar voor het eerst zien. En waarin veel domme misverstanden ontstaan in het veld. speler loopt diep en dan komt de bal in de voeten. Of andersom. Nu is er boosheid aan de zijlijn omdat Twente mag gaan ingooien. En PSV het publiek en advocaat daar eh, niet mee eens zijn. advocaat springt op maar bedenkt zich ook ergens halverwege van Oh ja, wat was het vandaag ook weer. En probeert het dan alsnog wat rustiger op te lossen. Maar dat de ingooi voor PSV was er niet voor Twente. Dat leek wel duidelijk. Twente heeft de bal aan de andere kant van het veld. Inmiddels met Tadic en Bravheid. Die krijgt hem ineens mee. Bravheid gaat schieten. En schiet hem er niet in. Hij schiet hem namelijk naast. Maar dat is hooguit een metertje geweest. Een ferme knal van de linksbek. Die op pad wordt gestuurd door Tadic. Eigenlijk zo'n kans waarvan je denkt, waar komt die nou ineens vandaan? PSV-verdediging kijkt, ziet het gebeuren. En uit herhaling blijkt dat mijn halve meter naast nog een ruime schatting was. Ja, dat uh, scheelde echt heel erg weinig. En uh, Twente wordt beter en beter. Maakt het laatste kwartier van deze wedstrijd er uh, leuker op en spannender. Bal gaat de diepte in. Uh... Daar rent Rosales achteraan samen met Narsing. Rosales probeert met het lichaam de bal af te schermen. Doet dat goed want de bal rolt over de zijlijn. Dit was de enige uitweg voor FC Twente voor Rosales. Die gaat gooien. Doet dat goed naar Tadic. Tadic probeert de bal mee te geven aan Jesse. Maar dat lukt niet. En dan neemt PSV weer over via Marcelo. Marcelo... Naar Narsing. Narsing tussen drie man uh, brengt dan Stroopman in de problemen. En Stroopman heeft uh, geluk dat Tadic een klein overtredingtje maakt. Maar Stroopman heeft wel pijn aan de voet. Want uh, Tadic gaat op zijn voet staan. En uh, Stroopman strompelt bij de bal vandaan. En laat de vrije trap over aan Wilfred Bouma. De koppositie in de eredivisie staat uh, op het spel deze middag avond inmiddels. 1-0 voor PSV. Nog 12 minuten over van de reguliere speeltijd. En een vrij schop van PSV vanaf de linkerkant met Bouma. Die hem in de richting van de Twentse Strasloomgebied gaat brengen. Daar moet Mataf de lucht in. Mataf schaadt de lucht in. Krijgt een duwtje En dat uh, wordt door Van Boeken met de mantel de liefde bedekt. Het publiek heeft dat weer gezien en reageert. Maar Twente mag uitverdedigen. En de bal komt bij Boulekien. Maar die staat nog op zijn eigen helft. En besluit hem dan mee te geven aan even de PSV is gek genoeg. Dan moet Braafheid in zijn... Ja, ongeluk eigenlijk, omdat hij daar toevallig in de buurt staat een overtreding maakt, Geeft een klein duwtje aan Manolev en dat levert dan PSV een vrije schop op. 10 meter over de middenlijn. Het uh, duwtje in de rug van Matas is wel een duwtje, maar vooral ook een heel klein duwtje zie ik in de herhaling. Dus dat daar een bal niet voor op de stip gaat, dat begrijpen we eerlijk gezegd wel. Marcelo heeft gepaast naar Wijnaldem. Mooie beweging van Wijnaldem naar Matas Matas wil hem doorgeven op stroopman. Lukt net niet, omdat Brama goed oplet. En Brama heeft de bal. Naar Chadley. Chadley, bal kwijt. Ja, die mist natuurlijk wat spelritme. Is een tijdje geblesseerd geweest. En dat is te zien ook. De Bellag speelt niet een van zijn gelukkigste wedstrijden. In zijn lange. Vooralsnog. Nou, zo lang is hij nou ook. Maar in zijn carrière. Bal gaat er diep in. Maar Bengtson kan de bal koppen voor FC Twente. Maar meteen zit daar weer Hutchinson tussen. En gaat de bal over de zijlijn. Laatst geraakt door Jermaine Lens. Die zich inhoud ja dan heeft het ook weinig nut om zo'n duw te geven door braafheid om in balbezit te komen. Ondertussen heeft hij wel gegooid, gaat de bal richting Tadic. Twente krijgt haast, dat mag duidelijk zijn. 10 minuutjes nog 1-0 nog altijd voor PSV. Als Waterman een terugspelbal krijgt van Hutchinson, dan loopt Boenenkin wel op door. Ik heb al eerder gezegd, ik heb de indruk dat zijn energie een beetje op aan het raken is. Bij Naldum krijgt de bal 10 meter over de middenlijn. Veldhuid zetten op Brama. Komt toch de bal naar Matas. Matas ja. 2-0. 2-0 voor PSV. Omdat uh, Matas afgelopen donderdag in Napels nog goed voor drie goals. Ook dit kansje niet laat liggen. Het steekballetje binnendoor past precies. Die de verdediging van Trenten zegt uh, we staan er eigenlijk net niet goed. En opnieuw zijn er klachten over buitenspel. Dan gaan we in herhaling nog maar eens naar kijken of dat het was. Was het dat? Nee. nee, absoluut geen buitenspel voor Matas die de bal dan achter Boske prikt. En zo is het 2-0 voor PSV. Waarom kijken we er zo naar? Nou, omdat de eerste goal voor rust van Wijnaldum wel buitenspel was. Toen waren de protesten eigenlijk niet zo groot. Nu zijn ze dat wel, maar dus niet terecht. PSV, euh, nou ja. Komt op 2-0. Je kan eigenlijk maar één ding daaraan toevoegen. Dat is volkomen terecht. Ja, en Dick had Kaat gaat uit zijn dak aan de zijlijn bij dit doelpunt. En valt in de armen van Bart van der Heuvel, de teammanager. En na een tegen Vitesse en tegen Ajax. Die allebei pijn deden hoor. Vitesse thuis. Ajax uit. Dat werden ze helemaal weggespeeld. Terwijl Brama nu naar de kant gaat. En gewisseld wordt. En dan komt nu Luc Castaños er als uh, laatste wissel bij. Bij FC Twente. Uh, na die twee nederlagen moet ik zeggen is het uh, heel knap. Zoals PSV zegt vanavond. Toch tegen een uh, redelijke angstgegner. Want het is sinds 2007 uh, de laatste keer... Dat PSV thuis wist te winnen van FC Twente. En uit. En uit ook trouwens. Uh, tien krachten achter elkaar als ik het uh, wel ja. heb. Uh, uh, niet weten te winnen. Is het knap zoals PSV vanavond voetbal tegen FC Twente. Balbezit zit voor Braafheid aan de linkerkant van het veld. Zoekt uh, contact met Chadli. Castanjos is nu aan de door hem toch zo vervoeide linkerkant terechtgekomen. En heeft de opdracht gegeven aan anderen om dan met name in het centrum te staan. Tadis wordt van de bal gelopen, is vooral boos dat er niet gefloten wordt. PSV heeft daar maling aan en gaat weg. Komt hij hier de genadeklap? Nee, want Lens speelt de bal niet in de loop mee van Wijnaldum. Zo verdedigt Twente uit met een trap naar Boulikiem. Jesse is nu de man aan de rechterkant. is aan de linkerkant. en Tadic en, en Chadli staan er nu eigenlijk in de rug. Veel aanvallers dus aan de andere kant. Komt de genadeklap alsnog. Want ineens staat hij vrij oh. voor de goal. Prachtig uitgespeeld. Narsink 3-0 na 82 minuten. Hij soleert vanaf de linkerkant het strafgrondgebied binnen. Gaat twee, drie spelers van Twente voorbij. Zoekt eventjes contact met Matafs, de man van de 2-0. En als de bal dan terugkomt, staat hij helemaal vrij voor Boske. En de arme de op zijn 42 e Kan daar helemaal niets meer aan veranderen. Hij wil nog wel naar de bal. Maar de bal gaat met een boogje in de verro 3-0. En zo krijgt PSV in de slotfase in een tijdsbestek van een paar minuten. Toch nog waar het eigenlijk al de hele wedstrijd aanspraak op maakt. Namelijk een marsje die ruim voldoende is om te kunnen uitbuiken. En een marge die ruim voldoende is om te weten dat je wint. En dat verdient PSV. Prachtige goal hoor. Goed gedaan door Narsing. Onder het uh, toeziend oog als hij er nog is. Want de meeste uh, trainers gaan een kwartier voor het einde van de wedstrijd uh, weg. Maar Van Gaal was aanwezig en ik denk dat hij er nog steeds wel is. Narsing weer in balbezit. Maar wat een prachtige goal was dat. En wat is Mata's ook goed vandaag. Want laten we niet vergeten, het doelpunt en een uh, goede assist... zorgt ervoor dat PSV op 3-0 staat in de 83ste minuut. Ook Stroopman, hele goede wedstrijd gespeeld. Met andere woorden, PSV is waar het hoort uh, volgens de Eindhovenaren. Koploper in de eredivisie de zit voor Twente. Maar ja, wat heeft dat eigenlijk allemaal nog voor zin? Zeven minuten voor tijd. Jesse, opgejaagd door drie PSV'ers die toch tevreden zullen zijn. De opluchting bij, ook bij Naldum zal groot zijn. Die natuurlijk zijn ploeg de goede zet gaf door de 1-0 aan te tekenen. Maar in laten we zeggen, het eerste deel van de tweede helft tot drie keer toe de 2-0 op zijn schoen had, maar dat niet deed. En uh, ja, nu toch ook opgelucht adem zal halen. Bengtsson heeft de bal voor Twente ter hoogte van de middellijn. Er is nog beweging bij Tadic. Maar uh, op Castanjos is dat. Die komt niet bij de bal. De bal blijft halverwege hangen voor de voeten van Tadic. Tadic braafheid. En dan loopt Tadic het gat in aan de linkerkant van het veld. Krijgt braafheid daar de bal niet. PSV zit er tussen. Bal over de zijlijn. Ingooien voor Twente. Slechte controle bij Castanjos. Opgevangen dan wel door Fer. Fer. Bal uh, breed naar Chatli. Chatli uh, met uh, stroopman tegenoverzicht. Brengt de bal naar de rechterkant. Naar Jesse. Jesse gaat actie aan met Bouwman. Nee, doet het niet. Want hij ziet dat Chudley vrij vrijstaat. Chatli puntertje tegen het lijf van Marcelo aan. Maar de afvallende bal bij Ver. Ver schiet tegen het hoofd van Manolev aan. Bal over de achterlijn. Oftewel een hoekschop voor FC Twente. Maar het is nu nog maar uitspelen bij 3-0. Met een hoekschop dat wel voor FC Twente 3-0. Schril contrast met vorig jaar toen het maar liefst 6-2 voor FC Twente werd. Maar PSV haalt vanavond op deze decemberavond zijn gram. Hoekschop uh, Tadic op het hoofd. Van wie? Op het hoofd van een van de PSV's heb ik de indruk. En dan gaat de bal over het eigen doel. Nee, toch een uh, tukker die gekopt heeft. Dat moet dan Douglas zijn geweest. Tussen twee tegenstanders door, vermoed ik. Want uh, ik zag toch echt een rood-wit shirt dat tegen de bal kwam. Maar het uh, was een van de tukkers. Het was uiteindelijk denk ik ook niet Douglas, zie ik in de herhaling, maar ver. Hoe dan ook, bal gaat over. Vijf minuten nog te gaan in de eerste helft. Het is wel opmerkelijk of in de tweede helft. Het is wel opmerkelijk dat Twente dat 9 goals maar tegen kreeg. In deze hele competitie tot dusver 9 goals in 15 wedstrijden nu in één keer tegen 3 tegengoals aanloopt. Maar Twente zit natuurlijk niet in de beste periode. Na vijf gelijke spelen, Europese duels meegerekend, was er dan wel weer eens een overwinning tegen ADO. Maar vervolgens ging wel eens aan met dat B-elftal de ploeg afgelopen donderdag onderuit. En ook nu komt, PSV, of komt Twente duidelijk een... Moeilijk stukje tekort in dit duel met PSV. Kortom, straks is het winterstop en ik vermoed dat Twente daar eigenlijk wel blij mee is. Ja, al dat gedoe rond die Europa League met dat weggeven bijna van wedstrijden. Dat komt Twente toch uiteindelijk duur te staan. Balbezit voor Stroopman. Stroopman terug naar Narsing. Narsing, aardige beweging. Moet de bal voorgeven, doet het niet. Zoekt de, de melee op met Ver. Uh, uh, die een uh, forse ingreep heeft, maar de bal speelt. En dus uh, mag Rosales doorgaan. Uh, en speelt hem richting Bulekin. Maar die wordt heel eventjes aangetikt door Marcelo. In de zak van Marcelo heeft hij gezeten de hele avond. Bulekin, de Russische spits, heeft niets kunnen klaarmaken. Heeft ook weinig bespeelbare ballen gekregen. Dat ter verdediging van de grote Rus. Maar wat dat betreft, ik zei het al eerder... het centrale duo Marcelo en De Rijk hebben een uitstekende wedstrijd achter hun naam. Vandaar ook de nul waar Dick Advocaat zo blij mee is. Hij zal niet de enige zijn geweest, Bulekin, die de afgelopen dagen ergens in de zak gezeten heeft. Niet van Marcelo allemaal trouwens, maar de paar mensen naar Spanje verdwenen, denk ik. heeft probeert nog een bal langs de tegenstander mee te nemen. Strootman, dat lukt niet. Bal gaat over de zijlijn. Twente krijgt nog een ingooi. PSV-publiek uh, zingt nog een liedje. Die van Twente zijn stil. Daar kan je je iets bij voorstellen als het 3-0 staat voor PSV in de 87ste minuut. Tadic zet er nog eens op een drafje. Geeft de bal aan Jesse aan de rechterkant van het veld. Kan Twente de eer nog redden? Tadic krijgt de bal terug. Schiet. Oeh, goede redding zeg van de keeper. Ja. Prima redding van Waterman. Hij schiet van dichtbij. Tadic niet al te hard, maar hij mikt wel op de verre hoek. En daar kan nog net een uh, vingertje tegenaan. Van de uitgestoken hand van Boy Waterman. Die uh, eigenlijk goed kipt Vandaag uh, niet op een fout te betrappen is geweest. Wel een hoekschop nog voor Twente. Tadic vanaf de linkerkant met het linkerbeen. Zal de bal nog een keer voor het doel uh, Jensen. En proberen om die uh, ene nog te maken. Want we zitten in de 87e minuut. Bal weggewerkt. Jesse moeizaam schietend met uh, links uh, schiet de bal tegen een tegenstander op. Uh, krijgt de bal wel terug uh, op zijn mooie blauwe schoentjes. Ook Lens uh, die hem, uh, of, uh, die hem uh, aanvalt heeft uh, van die blauwe schoenen. En dan uh, gaat hij er toch langs, Jesse... Vindt Manolev nog op zijn weg. Manolev nu even uitgeweken naar de linkerkant. En dan doet Jesse zoveel dingen goed. Alleen de paas, die is slecht en PSV kan overnemen. Valt weer tussen twee mensen in. is en Boelekien. PSV in het over en is weg via Lens. Lens, Strootman steekt het hele veld nog maar eens over met het laatste restje energie dat hij heeft. Narsing krijgt de bal aan de linkerkant van het veld. Strootman meldt zich in het centrum. Narsing draait naar binnen. Narsing draait naar binnen. Ik krijg nog een hakje mee van Strootman. Maar daar heeft Benson dan letterlijk een voet voor gezet. En kan Twente uitverdedigen. Maar weer een rare bal van Tadić, Totaal uit het lood teruggespeeld op zijn linksbek. Braafheid die nog zijn best moet doen om te zorgen dat die bal niet in de voeten komt van een van de PSV'ers. En Twente mag dan uitverdedigen. Maar dat lukt niet. Want ook nu nog zet PSV de druk er vol op. Manolev jaagt Castanjos op tot halverwege de eigen helft van de Tuckers. En dat onderstreept nog maar eens dat PSV hier 88 minuten... want zo lang zijn we onderweg. De bovenliggende partij is geweest in Eindhoven. En voorkomen terecht met 3-0 voorstand. Stroopman heeft de bal gepaast op Marcelo. Marcelo gaat nog een keer lopen. Want ze hebben er nog geen genoeg van, hoor, PSV. Je zou zeggen, nou, lekker rustig uitspelen. Nee, want uh, uh, hij loopt gewoon door naar voren. Marcelo heeft de bal meegekregen. Maar ja, het is geen aanvaller. En dan gaat via Marcelo de bal over de zijlijn. En mag Rosales nog een keer gooien. Doet dat naar ver. Ver kijkt naar voren, vindt daar Chadley. Chadley, waar blijft Boulekin. Daar blijft Boulekin. Die wordt aangespeeld aan de rechterkant, heeft Boulekin de bal. En uh, Hutchinson verdedigt mee. Bulekin terug naar Jesse. Jesse naar Chadley. En zo zitten we al in de 90ste minuut, bijna over 10 seconden. En weet FC Twente dat ze de koppositie kwijt zijn. Thadis levert maar weer eens in bij Manolev. PSV mag er nog een keer uitkomen. Nu uh, komt het paasje van Manolev niet terecht bij, bij Naldum In tweede instantie, overigens, alsnog. Als Twente er weer half tussen zit, het is allemaal half. Nu de vlag gewoon voor buitenspel. Als het paasje van Naldum wel terecht komt bij uh, de man waar hij terecht zou moeten komen, namelijk aan de rechterkant Narsing. Maar hij die staat dus buitenspel. die zal toch met een plezierig gevoel terugdenken aan uh, het afgelopen seizoen hier in Eindhoven. Toen stond hij nog onder contract bij Ajax. Ze maakte die tien minuten voor tijd een gelijkmaker. 2-2 werd het toen. En uh, nou ja, zo dicht is hij er vandaag niet bij geweest. Balbezit voor Twente nog via Rosales. Die wegdraait van Lens op de helft van PSV. Contact zoekt met Boulikin. Dat is een aardige kaats naar Tadic. Tadic is er alleen. Laat zich makkelijk door Bouma van de bal zetten. En dan komt de bal in de handen van Waterman. Bouma, je hebt dat al een keer gezegd eigenlijk, is toch ook wel knap. Want Bouma niet meer de jongste. Eh, 34. En doet eh, eigenlijk tegen toch op papier het grootste deel van de wedstrijd... een moeilijke tegenstander als Tadic. Eigenlijk alles goed. Ja, nou met andere woorden. PSV speelt een uitstekende wedstrijd. 3-0... Is uh, geen geflatteerde stand. Want ik uh, vind inderdaad dat dat best wel de krachtverschillen uh, weergeeft. Balbezit voor Jesse aan de rechterkant. Met de uh, voorzet wordt uh, weggekomen door wie anders dan Marcello. En Marcelo naar Bauma. Bauma houdt de bal nog binnen. Schiet de bal naar voren. En dan wint Matas. Het uh, komt nu wel. Komt daar Hutchinson nog een keer naar voren. En zorgt ervoor dat PSV een balbezit blijft. En nu is het echt wel gespeeld. Nog twee minuten extra tijd waarvan een halve minuut al voorbij is. En PSV gaat nog een keer in de aanval. Maar Narsing kan de bal niet binnenhouden. PSV publiek zingt al in de extra tijd. Wij staan bovenaan. Dat is dan strikt genomen nog niet het geval. Zolang de wedstrijd nog bezig is, dat begrijpt u. Maar daar gaat het wel op neerkomen. Dan heeft PSV 36 punten. Twente en Vitesse 34 en uh, is het gewoon spannend, want uh, Ajax, Feyenoord, het staat allemaal dicht bij elkaar. 3-0 is het in Eindhoven, waar Twente nog een keer de bal rondspeelt Via Castanjos nog probeert een schietkans te krijgen, maar die loopt zich vast op een muur van PSV'ers. Chatelli gooit er nog een uh, driftige tackle uit, dat oogt een beetje gefrustreerd. De bal komt voor de voet aan de rechterkant van Rosales, die geeft nog een bal voor. De tweede paal staat van Twente, niemand. Want er ook van de pendeltjes dip staan Talits en Buleki naar elkaar te kijken. En aan de andere kant van het veld laat Stroopman dan die bal heel rustig over de zijlijn lopen. PSV mag dan nog een ingooi gaan nemen. Nog 40 seconden ongeveer over van de extra tijd. En dat betekent dat iedereen weet hoe laat het is. Het is, uh, dat kan ik je precies vertellen, maar zo dadelijk komt het nieuws. Want het is tien voor half zeven. En het nieuws komt na deze wedstrijd. Uh, balbezit nog voor PSV. 3-0. Doelpunten van Wijnaldum, Matas en Narsing En het is uh, niets... Ten nadele van PSV, want PSV speelde een uitstekende wedstrijd van Boekel. Goede wedstrijd gefloten, zonder respect geen voetbal. En respect is er best wel geweest bij, bij de ploegen. Maar respect van PSV niet voor FC Twente. De koploper wordt verslagen in Eindhoven. Nog een aanvalletje van uh, uh, FC Twente met Chatley in de middencirkel. Maar dan zegt Van Boekel het is mooi geweest. De in het stadion omdat er gespeeld wordt bij PSV. En PSV verslaat FC Twente volkomen verdiend met 3-0. En PSV is dus de nieuwe koploper. 36 punten. Twente en Vitesse hebben er 34, Ajax 33 en Feyenoord 31. Ik vertel u nog dat Nigel de Jong tijdens de wedstrijd tegen Torino... u hoorde het al eerder vanmiddag, inderdaad zijn linker Achillespees gescheurd heeft. Hij gaat naar Finland om bij een specialist op dit gebied te kijken... hoe hij gaat revalideren. Daarmee komen we aan het einde van deze langste lijn. Het is tien voor half zeven. U krijgt zo het uitgestelde, uitgebreide NOS nieuws. En daarna kunt u luisteren naar Studio Itzera.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 Vanavond in de tv-show de echte intouchable. In Marokko zijn we thuis bij Philippe, een van de rijkste mannen van Frankrijk. Nu als gevolg van een ongeluk zwaar gehandicapt. En zijn 24 uurs hulp, -klant Abdel. Tussen beide intouchables ontstaat een unieke vriendschap. En zou u zich laten opereren door een arts van 95 jaar? Verbijsterend in de tv-show vanavond direct na de reunie Nederland 1.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 Dit is Radio e. RLS-journaal. Mark Visser. Goedenavond, duizenden bij stille tocht voor overleden grensrechter. Registratie van slachtoffers bij rampen onder de maat. En oppositie Egypte kondigt nieuwe protesten aan. Het weer vanavond regelmatig buien. De wind trekt aan de kust aan tot stormachtig. En bovendien is er kans op windstoten tot circa 80 kilometer per uur. Morgen af en toe buien die in de avond een winterskarakter kunnen krijgen. En het wordt morgen ongeveer 5 graden. In Almere wordt de stille tocht gehouden... voor de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De tocht, waar duizenden mensen aan meedoen, begon een klein uurtje geleden. Verslaggever Paul Sanders zijn de eerste mensen al bij het eindpunt aangekomen... De eerste mensen zijn inderdaad al bij het eindpunt aangekomen. En dat eindpunt is het terrein van SC Buiten Boys, de voetbalvereniging in Almere, waar, uh, waar de grensrechter uh, lid van was. Uh, de eerste mensen kwamen hier aan en dat waren dan ook met name de familie en vrienden van, uh, uh, van Richard Nieuwenhuizen. Die legden hier bloemen neer op de plek waar het allemaal is gebeurd. En uh, ja, die worden nu gevolgd door vele duizenden mensen die het weer, het verschrikkelijke slechte weer, hebben getrotseerd om hier toch uh, bij te zijn. Er worden uh, bezoekersaantallen of deelnemersaantallen genoemd... van tussen de 10.000 en 12.000. Dus we kunnen wel zeggen dat een heleboel mensen hebben besloten... om aan de stille tocht mee te doen. Die stille tocht begon op het terrein van Almere City FC, bij het stadion. Om vijf uur uh, werden daar een aantal, werd daar een aantal toespraken gehouden. Onder andere door de burgemeester van Almere, Annemarie Jortsma... door de bondsvoorzitter van de KNVB, Maaike van Praag... en door familieleden, waaronder de zoon van Richard Nieuwenhuizen. Lieve papa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 Is zinloos geweld, nooit het laatste woord. Dank je wel. Uiteraard veel emoties bij de familie van Richard Nieuwenhuizen. Um. Daarna ging de tocht, na die toespraken, ging de tocht langzaam richting dit terrein waar ik nu ben. Bij SC Buitenboys. veel mensen hebben kaarsjes bij zich die ze proberen om aan te, laten, uh, aan te houden met dit weer. Fakkels, veel mensen hebben ook spandoeken bij, bij zich uh, waarop staat uh, ja, respect te hebben voor iedereen. Um, ja, het is, een, het is een emotionele dag voor iedereen, een emotionele dag voor de familie... maar ook een emotionele dag voor de leden van deze voetbalclub... waar uh, zoveel om te doen is geweest. Ik sprak zojuist even met de voorzitter van SC Buitenboys... die ook namens de familie sprak, en dat is, uh, uh, dat is Marcel Oost. Ja, verschrikkelijk. Echt, uh, vorige week zondag, op uh, dit tijdstip, uh, had ik dit niet verwacht. En als je dan ziet wat er de hele week gebeurd is, dan uh, ja, is het ongelooflijk. Er zijn duizenden mensen op de been. Wat zegt dat? Uh, genoeg. En ook nog eens mensen langs de, langs de kant. En uh, ja, de stilte wie er is dan op dat moment, ja, dat uh, komt uh, echt binnen. Hoe heeft de familie daarop gereageerd? U spreekt ook namens de familie. Als een steunbetuiging? Ja, dat, uh, maar dat vonden ze van een week al. Uh, de stille tocht. Hè, ten agente is van Richard. En uh, ja, gewoon, maar ook gewoon voor hè, wat er gebeurd is. En ja, dat, dat vinden ze fijn. En uh, ze, ze waren ook blij dat ze hier mee konden doen. Verbaast het je dat er zoveel mensen zijn? Nee, want dit, dit, dit is natuurlijk iets wat uh, echt erin geklapt is deze week. En ja, uh, het, is, het moest ook zo. En hoe nu verder? Ja, verder. Een rare vraag is dat misschien, hè? Ja, heel raar. Nou, we hebben, wij hebben morgen nog natuurlijk en de familie een hele zware dag. En ja, dus, en hoe verder? Ja, we gaan daarna weer kijken hoe we verder moeten. In samenwerking met de KVB, gemeente, uh, politie. We moeten kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken. Dat was Marcel Ooster, voorzitter van SC Buitenboys. En de mensen hier komen nu nog op het terrein aanleggen bloemen... op de plek waar het allemaal gebeurd is. En zoeken dan een, een droog en warm heenkomen. Uh, het zal nog wel eventjes duren voordat alle mensen hun bloemen hebben gelegd. Want er zijn een heleboel mensen die aan deze stille tocht meedoen. Maar dan uh, wordt deze avond hier uh, afgesloten. Verslaggever Paul Sanders vanuit Almere bij de stille tocht... voor de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De hulpverlening aan slachtoffers bij rampen is nog steeds niet op orde. Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie... en de Inspectie voor de Gezondheidszorg... in een rapport naar het treinongeluk in Amsterdam van april dit jaar. De NOS heeft de hand weten te leggen op de conclusies van dat rapport. Tientallen gewonden moesten toen afgevoerd worden... naar ziekenhuizen in de regio. En dat verliep ongestructureerd en geïmproviseerd... stellen de inspecties. Politiek verslaggever Michiel Breedveld, hoe kon dat gebeuren... Nou ja, twee treinen botsten frontaal in Amsterdam tegenover, eh, tegenover elkaar. Um, ja, dat, van de buitenkant leek, leek de schade mee te vallen... maar van binnen waren mensen toch behoorlijk door elkaar geschud. Meer dan honderd eh, gewonden. één dode viel erbij te betreuren. Ja, en van die gewonden moesten grote delen natuurlijk in ziekenauto's afgevoerd worden. Ja, en in die hectiek hebben hulpdiensten bijvoorbeeld de slachtofferregistratiekaarten niet gebruikt. De verschillende ambulance diensten hebben niet goed samengewezen... Ja, en dat was nou juist uh, bedacht om dat goed te regelen. Ook uh, bleek bij eerdere ongelukken dat dat uh, fout liep. Ja, om uh, de slachtoffers gestructureerd af te voeren en dat lukte niet. Nou, voor zover we hebben kunnen nagaan... Uh, waren er wel voldoende ambulances beschikbaar... om ook dit grote aantal gewonden op tijd af te voeren in Amsterdam. Maar goed, het is een teken aan de wand, uh, zeggen de inspectiediensten... die er al meer dan drie jaar op wijzen dat het niet goed gaat. Ja, je kunt je voorstellen dat er fouten gaan ontstaan als uh, meer gewonden afgevoerd moeten worden... en dat in die chaos die dan ontstaat, zoals ze dus keer op keer uh, constateren... dat dan verkeerde keuzes gemaakt worden... waardoor bijvoorbeeld lichtgewonde slachtoffers eerst afgevoerd worden... en gewonde slachtoffers moeten wachten. Ja, en dan heb ik nog niet eens gesproken over familieleden... die op zoek zijn naar hun geliefden... en niet weten naar welk ziekenhuis die zijn gebracht. De hebben het uh, rapport ook gezien. Hoe reageerden die... Nou, die zijn uh, geschokt omdat dat bij eerdere rampen ook is geconstateerd. Uh, dan heb ik het over uh, de vliegtuigramp uh, bij Schiphol met Turkish Airlines. Dan heb ik het over het bloedbad bij Alfa aan de Rijn. Ook toen hebben de inspectiediensten gezegd... ja, bij het afvoeren van de slachtoffers... Alle goede bedoelingen ten spijt loopt het fout. Nou, de Kamer wil dus dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dit gaat regelen. Hij belooft al eerder een landelijk systeem, zodat in alle regio's de registratie van slachtoffers voortaan goed verloopt. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Nederland is geen kandidaat voor het voorzitterschap van de Eurogroep, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. In buitenlandse media is de naam van premier Rutte genoemd om de Luxemburger Juncker in die functie op te volgen. Jonker stapt binnenkort op als voorzitter van de Eurogroep. Die bestaat uit de 17 landen die de euro als munt hebben. Maar volgens de RVD is ook minister van Financiën Dijsselbloem geen kandidaat. De oppositie in Egypte heeft nieuwe protesten aangekondigd. President Morsi maakte gisteren bekend dat hij een decreet... dat hem meer macht geeft, deels intrekt. Maar oppositieleiders vinden dat niet genoeg. Zijn fel tegen het doorgaan van het referendum... over een conceptgrondwet komende zaterdag. De leider van een liberale partij noemde het referendum een oorlogsverklaring. Tegenstanders van president Morsi vinden dat de moslimbroederschap... om andere partijen onvoldoende inspraak heeft gegeven. De conceptgrondwet bevat volgens de oppositie... te weinig garanties voor minderheden. En ook zou hij te islamitisch van aard zijn. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Duizenden lopen stille tocht voor de overleden grensrechter. Registratie van slachtoffers bij rampen onder de maat. En oppositie Egypte kondigt nieuwe protesten aan.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 Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Hier volgt een extra uitzending van het ANP. Soms, vrienden van de radio, soms moeten we gewoon even dankbaar zijn. En met verwondering om ons heen kijken naar de zaken... die wij zo vaak als vanzelfsprekend voor lief nemen. Alleen al het feit dat we elke ochtend, als we onze ogen openen... nog altijd in leven zijn... Dat is al een groot wonder op zich. En dan spreek ik nog niet eens over het vernuft... waarmee wij ons dagelijks omringen. Elektriciteit? Dat is toch nauwelijks voor te stellen? Iets dat je niet ziet en toch 50 keer per seconde heen en weer gaat... door een koperen draad? En waarop je dan met behulp van een stekker een radiotoestel kunt aansluiten... waaruit mijn stem tevoorschijn komt... op praktisch hetzelfde moment dat ik hier in een Gooisse studio mijn mond open... Ook al staat uw ontvanger thuis ruim 100 kilometer bij mij vandaan, het is niet te bevatten. De geest explodeert bijna als je er te diep over nadenkt. Hoe is het mogelijk? Vandaag vieren we in Studio Itzeda een andere mijlpaal in de ontwikkeling van onze menselijke soort. Deze week is het precies 135 jaar geleden dat Thomas Alfa Edison voor het eerst geluid opnam. Mary had a little everywhere that went, the sure to go. Nou ja, zoiets. Zoiets, 135 jaar, zoiets. Hier in de studio zit uw presentatie-tandem van Itsada. Te weten Gerrit Koolsbeek. Tada. En Marten Mienkema. Vandaag een heel korte uitzending van Itsada. Waarin we wel. Ja, we, we, we hebben het heel vol gestopt met geluiden. We vieren het geluid eerst een beetje uitleggen. 135 jaar geluid, dus een heel korte tijd. Maar in die heel korte tijd zijn er toch heel veel minuten, uren, dagen, jaren van geluid opgenomen. Miljoenen jaren van geluid. Misschien zoveel miljoenen jaren geluid als de dinosauriërs van ons weg liggen in het verleden. Gek idee, hè? Dat er zo verschrikkelijk veel geluid op die banden staat. Maar je kunt het ook anders zien. Want in het aller, allergrootste deel van het universum is het doodstil. Daar is geen atmosfeer waardoor die geluidsgolven kunnen reizen. De atmosfeer is maar een heel klein stukje van het universum te vinden. Dus dan moet je het zo zien met dat geluid. Dat je door een enorme, oneindig grote woestijn loopt... waar het muistil is. En in die woestijn zie je in de verte een heel klein zwart doosje liggen... met een dekseltje. En dat dekseltje doe je open. En daarbinnen zie je de wereld met heel veel kleine mensen die allemaal naar elkaar schreeuwen... Dat ze wat stiller moeten zijn. Stil. Dus je doet het doosje weer dicht, want we gaan alleen maar voor de hele zeldzame geluiden vanavond, de hele bijzondere geluiden. We begonnen met Edison, hè, die eerste opname, Mary had a little lamb. Maar Ludwig Koch, die was niet veel later, Gerrit. Ludwig Koch, dat is een hele oude knar. Hij is inmiddels overleden volgens mij. En die kreeg op zijn achttiende jaar kreeg hij een fonograaf. Van zijn vader. Dat is, een van de eerste, dat is het eerste opnameapparaat. wat Edison bedacht heeft. En wat ging op hij doen? Op wasrollen. Ja. Op wasrollen. Wat, wat, wat, wat ging hij doen? Hij ging bekende mensen ging als een soort handtekening. Ging hun, hun stem opnemen. Maar ja. wat, hij, wat hij ook deed. hij werd de allereerste mens op deze planeet. die het geluid van een dier opnam. We gaan luisteren naar een, naar een LP van de. BBC. BBC. The De Ludwig Koch-story began 87 years ago in Germany, in Frankfurt, where he was born. As a child already, four years old, I was already a musician. <laughs> I played violin as a child of four years. In 1889, when he was eight years old, his father presented him with an Edison phonograph and a box of wax cylinders. Instead of collecting autographs in the normal way, Ludwig approached the celebrities of his day and he asked for their autograph in sound. So I remember that I even approached the world known Bismarck, a very tall man, very big man, with a voice like falsetto. I never forget it. He laughed. He was roaring for laughter when I told him to say a few words and he said in his high voice, my son, don't forget my life and don't drink so much as I did and he was roaring laughter. Unfortunately, this phonograph cylinder disappeared. I never can get it back again. In addition to his love of music, Ludwig was passionately interested in animals, and he possessed quite a zoo. So it was only natural that, as well as recording people, he tried to capture the voices of his pets. In the same year as his father gave him the phonograph, that's 1889, he made, at the age of eight, the first recording ever made of a bird, an Indian shama. On a wax cylinder, primitive and of poor quality, maybe, but a sound record of great historic interest. Ja, dat was hem. Ik was iets te vroeg. Ja, <laughs> dat was. Geluidenopnamepionier. Ludwig Koch was dat, overleden in 1974. Er is nog heel veel meer op deze man te vertellen, daarover vast een andere keer. Heb jij de opera-papegaai? toegevoegd aan wat u... Ga, gaat de ja, de opere papegaai. Ja. Want ik, ik bedacht, kijk, Lute, of, uh, Edison was de eerste... die geluid uh, kon opnemen en weer afspelen. Ja. Daarvoor waren al anderen die konden wel geluid opnemen... Maar niet afspelen. Maar, niet afspelen. Nee, nee. maar toen dacht ik, eigenlijk is een, is een papegaai ook een soort... Ja, het is geen opnameapparaat, maar het is ah. toch wel iets, iets wat waarmee je... Uh, ja, even... GELACH even <sleuken> Ontroerend. De papegaai van een zangeres. Oh, natuurlijk. Ja, zo, ja. zo, zo komt die papegaai eraan. Melancholiek geluid. Melancholisch, wat zeg je dan? Ik zou het niet willen hebben trouwens. Ik word gek Je hebt ook meer, veel meer van dit soort voorbeelden. Bijvoorbeeld Hoover, de pratende zeehond. En Sparky Williams, de sprekende parkiet. Of was het nou een. Bucci, Bucci. Bucci heb je ook nog. Dat was ook een parkiet geloof ik. Ik zie hier ook nog iets heel akeligs. Psy psychologische oorlogsvoering met geluiden. Nou, ik, ik, uh, ik had een Irakese vriend. en die had ooit ruzie met een uh, Iraniër. op een studentenflat in de Technische Universiteit Delft. En uh, ik dacht van. Nou, als dat me niet uit de hand loopt, hè, dat ze niet gaan slaan. want die Iraniër is heel vervelend. Ja. en die, die jatten de kokers leeg. En toen, toen zei die vriend van mij. Die heeft, die heeft het opgelost met psychologische oorlogsvoering. Die heeft hele mooie Iraanse muziek uitgezocht. Echt. De mooiste die hij kon vinden. En die heeft hij keihard gedraaid s'avonds. En toen zei hij, ik weet zeker dat de Iranie is dood gegaan van de heimwee. En toen dacht ik, psychologische ja. oorlogsvoering, dat is eigenlijk wel mooi. Want je hebt minder vlekken en je hebt toch resultaat. En toen kwam ik op deze opname van psychologische oorlogsvoering met geluid... die de Amerikanen gebruikten in de Vietnamoorlog. Dan gingen ze s'nachts met vliegtuigen, met hele grote speakerboxen eraan. En dan gingen ze spoken. En dit is een opname daarvan. psychological warfare Conducted by loudspeaker equipped US planes from 1,000 feet up over an NLF-occupied zone. Daddy, Daddy, come back to me. Daddy, Daddy, who is calling me? who is calling me. That is my child. That is my child who is calling me. I will come back, my dear. I will come back, my dear. But I am not alive. I am dead, my dear. Dit soort I am dead. Oh, dead. Oh. Oh. Dit, dit soort geluiden klonken dus door die spiegers over, over het slagveld. Ellendig. Idea friend. Oeh. Die Vietmezers scheten peuken natuurlijk beneden. afschuwelijk. Oh, um, uh, uh, Nederlandse emigranten die in de jaren 50 naar bijvoorbeeld Canada gingen, die konden in een opnamestudio een plaatje laten maken met hun stemmen erop. En dat opsturen naar Nederland, Want vice versa neem ik aan de andere kant op neem ik aan ook. Het gebeurde veel in de jaren 50. Um, dit is een heel mooi voorbeeld ervan. Lieve Wiek, hier ben ik dan al zien we elkaar niet. Je kan toch mijn stem horen. Wij maken het goed en hopen van jou hetzelfde. Wij, wij wensen je een gelukkig kerstfeest en eveneens een gelukkig nieuwjaar. En een spoedig tot weerzien. Veel lief en kusjes van de kinderen en van mij, je allerliefste vrouw, Harney. Ai? Dag papa. Ai? Zeg mijn maar dag, papa. Aan? Nee, moet je dag, papa, zeggen. Aan? Waar is papa? Waar is Magda? Boef. Boef? Nee, papa. Zeg mijn maar dag, papa. Nee. Nou, nee, doet het niet. Ge ja. Dag, papa. Wat? Ja, dat is van papa. Zeg dan. Open. Papa. Opa? open? Nee, niet open. <lacht> papa. <lacht> zeg dan papa. Dag papa, zeg dan, doe je niet? Ja. Dag papa, zeg ja. dan. Nee, zeg nou eens even papa. Zeg dan papa. het. Dag papa. Ja, dat is mooi. Dag papa. Zeg dan, waar is papa? Waar is papa? Waar papa? Waar is papa? Nee, was papa? Hij mouw? Nee, is niet mouw. He? Waar is papa? Zeg dan eens. Nee, Zeg eens dag, papa. Nee, dag, papa. Waar is Magda? Oep. Waar is Magda? Zeg dan. Waar is papa? Zeg dan. En toen was de opname tijd op. <laughs> Geweldig, hè? Heel mooi. Dit is Studio Itzer Met bijzondere geluiden, uh, dit maal. Uh, we, we hebben ook een paar. Alledaagse geluiden staat hierboven. Hebben we, ja, dat ja, sorry, ja. ja. Um, Iets van collega Jacqueline de Mares... die leverde bij het komende geluid de volgende tekst. Ik was in een totaal verlaten midden van de Canadese provincie. Zoals Ketchewan, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Vast. Uh, ja, dat is een provincie die ongeveer 16 keer groter is dan Nederland. En ik had de weg gevraagd naar de Powwow, een bijeenkomst van Indianen. En ze zeiden, je moet 200 mijl naar het noorden, dan 60 mijl naar het westen... en bij paaltje 790 ga je meer naar het noorden. Daar is een soort café. En ik kwam niemand tegen. Langs de weg stonden af en toe brievenbussen van boerderijen... maar geen mens of auto te zien, zo ver was de wereld. Hoe ver van de wereld was het? En bij die powwow er waren indianen die nog, van nog verder in het noorden kwamen. En die wel twee dagen hadden gereisd om hier te komen. Ik zat nog maar aan de rand van die eenzaamheid. Een heel eng idee. Zo, zo, zo alledaags vind ik het geluid natuurlijk. Nee. Je, die, die pauw, dat, die wordt hier niet... Uh, goeie biet, goeie bied. Ja, mooi, hè? Ja. Een paar jaar geleden maakte ik een documentaire... met name, uh, de naam de volzinnen van de olifant... over het spraakvermogen van olifanten. En daarvoor volgde ik olifanten-taaldeskundige... Meike Artot, bioloog, biologe. Onder andere tijdens haar onderzoek in de dierentuin van Berlijn. Ik heb nog eenmaal een afspraak met Meike... in de Berlijnse dierentuin... Ze wil me de olifant laten zien... waarvan ze haar allermooiste geluid heeft gekregen. Ze wijst op een grote olifantenkoe. Die koe achter den jongetje die het zich met zand bewirft. Ja, ja, een hele grote. Ja, hele grote ja. Naar bij de... Die de microfoon in een onbewaakt ogenblik... toen mijke even weg was... van een rots heeft afgeplukt met haar sturf. Het ding een eind heeft meegesleept... de microfoon in haar mond heeft gestoken en dit niet horen. Oh, enigszins overstuurd. Ja. Maar dat het was hem wel. De taal was dit? Even zo ja, ik kan het niet goed doen, dat is veel, uh, veel zwaarder nog. Ja. De, de microfoon heeft het... Ik weet niet of je het overleeft, die microfoon, trouwens. <laughs> Het mooie vind ik wel, dat tegenwoordig kan je, is het vrij makkelijk om geluid op te nemen. Vroeger uh, had je echt dure apparaten nodig, zoals een koch, of dat was allemaal heel ingewikkeld. En uh, tegenwoordig is het allemaal wat makkelijker. Maar, uh, nou ken ik toevallig uh, onze collega Jacqueline, die heeft een zoon, Joey. En die is, uh, nou, die is zo 18 of zo. En zij heeft ooit zijn geboortekaartje in geluid gedaan. En dat is eigenlijk allemaal mogelijk dankzij Edison. Het is dus een geboortekaartje voor, de zoon, ja, voor Joey, de zoon van Jacqueline Maris en Jimmy Cromerford. Morgen dus weer naar de voetvrouw. En hopelijk weer je hartje horen. Want het is... als jij, Je bent zo bewegelijk dat je gewoon keihard trapt de hele tijd. Zodat we alleen maar van die rare bonken horen op het bandje. En nauwelijks je hartje meer. Die eerste keer, dat was een hele mooie opname. Daarna is het gewoon... Woest gestampt geweest. Maar het schijnt niks te zeggen over je karakter. Want uh, misschien moet je wel een heel rustig jongen, jong meisje. Gekregen is dat duidelijk. Dus als je nou echt harde, flinke wee krijgt van onder drie, vier minuten, was van de top van de wee, geen nou, seconde, de top van de wee is een half, ofwel een, een minuut. Ja. Nou, 60 seconden. En daar zit dus niet bij het opkomen van de wee en weer het afzakken van de wee. Ja? Maar dan ben je goed bezig, toch? Dan mag je wel. Uiteindelijk hebben we tot 24 april moeten wachten voor je kwam. Je zou volgens de boekjes de 19e komen. Ja, het is slow radio en toch hebben we haast. Dat is niet te geloven. Volgende kregen krijgen we een heel mooi stukje uh, dagboek, een reisdagboek, ingesproken door een Noord-Hollandse Kees. Kijk, jezus is stier. Hij draait me zo. Hij rent zo. Jezus. schrikt met de pleuris. Ik wou net wat zeggen over die hotstream. Stier. Die drukt mezelf de kant in. Godverdomme. Is dat te verschrikken? En dan komt hij weer, de kring. Hup. Rennen naar Cornelis. Komt hij nou? Zag je zo. Nou, nou, nou. Ik spring toch de kant in, jongen. Die malle stier die komt op mijn vrienden. Nou, de malle kring. Er de wel een stok bij me maar. Oh, Godverdomme. Nou, wagen er nog eens op. Oep, ik allemaal wel stieren hier al. Ja, daar komt hij weer aan rennen naar de kring. Oh. oh jee. Holy shit. <laughs> Dit, dit zijn toch geen nagelaten tapes, Gerrit, hè, hoop ik? Uh, hij, uh, volgens mij is hij nog gezond, hoop oh, ik. Oh, gelukkig maar. Nou, dit is het mooiste is natuurlijk dat we allemaal opnamapparaatjes bij ons hebben tegenwoordig. de smartphones. En daar kun je alles mee opnemen. Zo was ik van de zomer op het terras. Waar twee pensionado's heftig met elkaar in discussie raakten. Waarover? Of waar je als oudere fijn je oude dag kunt doorbrengen. In het failliete Griekenland of in het failliete Portugal. Luister naar Roland en Roelie.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 En ik Kom, vind die vind ik gewoon prima. Laten we lekker hangen in die toren. Nou weet je wat? blijf jij maar aan je Algarve hangen in je caravan. je in je En uh, dan zit ik wel in een mooi huis met palmen en allerlei dingen in als Griekenland. Mooie kraken, met Griekenland met, met, met met met in een grove grove uh, exchange rate met mijn euro's mijn huur te betalen. Moeilijk. Dan kan je Goed. blijven snikken en jij gaat alleen maar zuipen omdat er armoede is. Zo zit het. Ik kan in Griekenland... niet leven zonder die soldaten. Ja, maar... Dan ga je dood. Uh, het zal niet lang duren voordat je Portugal dood bent. hoor, Met al die ellende. Ik ben stuk in Portugal. Ja. Ah, zo, en jij op. zuip je helemaal, je lever helemaal klem in het Griekenland en dan ga je eerder. Zo is het. En dan kan je daar niet begraven worden omdat ze geen poeder hebben. Zo zit het. Ik heb, in Griekenland huur ik, een, huur ik een huisje met een heleboel land en dan kan je een gat ingraven en dan kan je mijnen. Stoppen. Het kan okay. de gaan ook, en het kan ook weer gaan. maar dan zijn ze zo bureaucratisch dat je niet eens normaal dood kan gaan. Ja, dan kan je prima doodgaan en dan doe je hem op een bar en dan flikker je hem ah. met de dus zee. En dan maar kijken of je weer terug spoed. Nee, ik vraag wat windlicht is. <laughs> Pensioen, pensioen in uh, Portugal of pensioen in uh, Griekenland? Dat is met, de vraag. Dit goudjes? Ja, het is. Uh, handgemeen. <laughs> nee, nee, nee. Waar <laughs> ga ja, um, ja, uh, jij zitten trouwens, Portugal? Of, uh? ja, ja, dat is, dat is toch. Ja, wat, uh, moet je kijken of we het in Nederland, of in Nederland uitkomen eigenlijk nog? Ik ga naar Suriname denk ik, ik lijkt me veel gezelliger. Dit was een zeer volgepropte uitzending van It's daarover over geluid. Uh, tot volgende week. Dag. Hier zijn de zenders Hilversum 1 en 2 met een gezamenlijke stereofonische uitzending van de AVRO en de KRO. Vanavond zal voor de eerste maal in ons land een stereofonisch hoorspel worden uitgezonden. Om de uitzending zo goed mogelijk te ontvangen, dient u twee luidsprekers op een afstand van ongeveer 3 meter van elkaar te plaatsen. De linker stemt u af op Hilversum 1, 402 meter. En de rechter op Hilversum 2, 298 meter. ...of eventueel op de daarmee corresponderende FM-zenders of draadomroep. Het beste stereofonische resultaat bereikt u door de beide toestellen op gelijke sterkte in te stellen... ...en dan plaats te nemen op enkele meters afstand midden voor de beide luidsprekers. Om u in de gelegenheid te stellen de sterkte van de luidsprekers te regelen... ...zal ik eerst mijn stem laten horen in de linker en daarna in de rechter... Ik ga nu naar links. Op dit ogenblik moet u mijn stem uitgesproken uit één hoek van de kamer horen komen. En nu ga ik praten door de andere luidspreker. U moet nu dus mijn stem uit de andere hoek van de kamer horen komen. Nu is het van groot belang, zoals reeds gezegd, dat de luidsprekers op gelijke sterkte zijn afgesteld. Ik ga daarom nu weer tot u spreken via de beide luidsprekers. Mijn stem moet nu weer uit het midden komen. Als u mijn stem nu iets van links hoort... ...moet u de linkerluidspreker iets zachter zetten... ...of de rechter iets harder. Als u op het ogenblik mijn stem iets van rechts hoort... ...doet u het omgekeerde. U zet de rechter luidspreker wat zachter... ...of de linker wat harder. Ik hoop dat u er nu in geslaagd bent... ...uw luidsprekers goed in te stellen... En dan gaan we nu beginnen met ons hoorspel. De volgende week begint onze grote Studio Itsela verhalenwedstrijd. Yeah. Met kans...